Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam wordt rond deze tijd afscheid genomen van Def Rhymes. De artiest overleed vorige week aan hartfalen. Er gaat nu eerst een rouwstoet langs belangrijke plekken uit zijn leven. Zo kan iedereen afscheid van hem nemen, vertelt zijn broer. En er komt ook een brassband, we gaan even rondlopen. We gaan door die hele wijk, door heel Krooswijk, gaan we overal waar hij heeft gewoond. Waar, we, waar wij hebben gewoond. Door alles te gaan we rondlopen. En um, ja, gewoon een party, man. Naar de stoet is het afscheid in besloten kring. Op Curaçao zijn de afgelopen maand drie doden gevallen door dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts. De infectieziekte wordt overgebracht door muggen, ook toeristen worden gewaarschuwd. Jacqueline was op vakantie op het eiland en belandde er in het ziekenhuis. Op dat moment denk je helemaal niet meer aan vakantie. Je denkt uh, nou serieus, van als ik hier maar levend uitkom. Want uh, ja, om mij heen lagen ook mensen met uh, dengue. Ik lag uh, tussen... Uh, ja met name lokale mensen op dat moment. En ik uh, ben zo ziek, het kan je allemaal niks meer schelen. Ik dacht, als ik eerst hier maar uit ben. En ze bleek niet de enige toerist die ziek werd. In het resort waar Jacqueline verbleef, lagen toeristen massaal ziek op bed. De politie in Amsterdam zoekt al sinds gistermiddag naar de ouders van een kleuter die alleen op straat liep. Het is een zwart jongetje van vier of vijf jaar oud dat een onesie droeg en te grote slippers. Hij werd gevonden in Amsterdam-Zuidoost. En het is 1 april en dus trekken bedrijven weer massaal hun creatiefste grappen uit de kast. Alvast een paar op een rijtje. Drankhandel Gal en Gal wil een mayonaise-likeur op de markt brengen. Bij Mojo zoeken ze een stagiair die M&M's op kleur wil komen sorteren. En bij Albert Heijn komt er een nieuwe eiersalade van overgeble overgebleven chocoladepaaseitjes. Deze paaseiersalade krijgt ook nog eens twee beter levensterren.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 voor leggen optimaal radio <that's> FM Dat was dan Patrick Wolf met Together. Together en together. Heel toepasselijk natuurlijk. Want uh, dat is het uh, thema van uh, Pride Amsterdam. Ja. En natuurlijk Dus ook Pride at the Beach. Pride at the Beach. Uiteraard. Uiteraard. Ja, ja, Together. En uh, nou ja, dat is uh, even een uh, uh, mooi thema om uh, zeg maar te starten zeg maar met het gegeven dat we op zoek gaan naar meer verbinding. Dat lijkt me een ja. heel goed plan. En, en ja. dat wij niet dat zo als ik gisteravond in een restaurant uh, te horen kreeg. Uh, van, is dat nou zo nodig ja. dat jullie uh, iedere keer dat feest moeten laten zien? Ja. En uh, uh, toen zei ik van, nou, ik zei, dat feest, uh, dat is niet alleen voor ons... maar daar zijn jullie ook nadrukkelijk voor uitgenodigd. Het is een feest van ons voor iedereen, dus ja. ook voor jullie. Together, dus. Together, ja. inderdaad. Daar gaat het inderdaad om. Maar gaan we, dit jaar gaan we daar ook eventjes iets meer aandacht aan besteden. Ja, zeker. Om, om dat in de etalage neer te zetten. Um, we zijn er weer. We zijn er weer, ja. ja. Helemaal compleet. Ja. Althans, nee, nou, jou is er niet. Ja, Janne, Janne ja dat is, is, een wel is er die Goedemorgen. Ja, en een goede morgen natuurlijk. Goeiemorgen, Isabel, Isabel is er ook. Voor de ja. techniek. Uh, Anja Westerwil voor de presentatie. En uh, Ronald Westknecht natuurlijk ja. ook voor de presentatie. Precies. En ja. dan weer de derde. De derde redactie. Hmm, de vierde. Ja, Uitzending van dit jaar. Ja. Eerste maanden van de maand, april. Uh, nou, gelukkig doet... Ja ja, ja, ja, ja. Gelukkig doet hij het nog steeds. Ja. <laughs> we hebben inmiddels hebben een alternatief gevonden. Want mocht zeg maar, die sirene eruit gaan... Hè, waar er sprake van is... Ja. dan hebben we gelukkig altijd Isabel nog. Precies, ja. dus, zo is dat. <laughs> en Jelmer is, en er is misschien niet bij... Schap. maar we hebben straks natuurlijk wel nog uh, Jelmers... Uh, Journaal en Kleur. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. En we hebben nog meer op het programma staan. Want uh, we gaan uh, even uh, twee interviews hebben ja. deze keer. Ja. En, nou, ja, Echte interviews dan met mensen aan ja. de telefoon. Precies. Ja. En voor en de rest gaan we het erover hebben. In de tweede uur, ja. precies gaan we het precies, erover ja. hebben, inderdaad. Ja. Want ja, de, het, dat ene interview, dat betreft dan vooral ook jou. Ja. Dus jij ja. bent dan ook de expert, zeg maar, over dat gegeven. <laughs> en voor het laatste interview uh, uh, hebben we helaas geen contact kunnen krijgen met onderzoekers uh, van rapportage richten op de regenboog. Maar we gaan het er wel over hebben. Ja, lijkt ja. me een heel goed plan. En wat gaan we doen in het eerste uur dan? Nou, in het eerste uur hebben we natuurlijk het interview... met de crowdfunding van uh, Café Sarijn. Uh, waarbij ook een feest in Paradiso uh, aangekoppeld is. Uitverkocht overigens. Balen. Oh. Maar, uh, Je kan er ja. niet meer bij zijn. Nee, dat nee, oh, nee, is wel jammer. Ja. Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk Tunes of Colors. Uh, met de verrassing. En uh, we hebben jouw interview met uh, Mark Bergsma over podcast Roze Reuze. Ja, yeah? en ik heb uh, Mark uh, in een klein voorgesprekje al gesproken, uh, een stuk van de podcast uh, geluisterd. En uh, interessant, ja. we gaan straks even meer aan de vragen van waarom en hoe en, nou, enzovoort enzovoort. Precies. Um, Isabel, we kijken, wij worden tegenwoordig getrakteerd door jou door, uh, op een timer. Maar eerlijk gezegd ben ik nu kwijt of ja. wij kunnen gaan starten met de actualiteiten. Of dat zeg maar dit blokje was van... Nee, nee dit, dit, is hier, dit is het hele blokje tot aan de muziek. Ah. Ja, dus... dus muziek 2 wordt... Na deze timer gestart. Oké, okay, nou goed. Om het ja, makkelijk te maken. Ja, dat betekent dus inderdaad dat we nog 55 cool. seconden hebben. Voor de die <laughs> nou, nou, begin maar gauw. <laughs> ja, Oké, okay. nou, uh, we, uh, het, het is inmiddels voorbij, de Queer Geschiedenis Maand. Maar om je nog even te laten weten: het Instituut voor Beeld en Geluid, wat in Hilversum staat, heeft een hele leuke pop-up uh, uh, expositie gemaakt die je uh, online kunt gaan bekijken. En. Aan de hand van objecten en archiefbeelden... wordt dan de ontwikkeling van het ontstaan van queer media toegelicht. Zoals de opkomst van de Gaykrant, de Roorsche Gol... bij regionale zender TV, eh, RTV Oost. En het Colossium Maanblad, Wink... dat voor ons ook altijd een informatiebron is Zeker. voor de actualiteiten. De pop-up tentoonstelling is al te zien natuurlijk. Online, ga naar de website voor het Instituut voor Media, Beeld en Geluid. Ja, en, en dan denk ik dat we de andere actualiteiten gewoon lekker in de tweede uur doen. Lijkt denk een hele slimme. Denk je niet dat het, uh, is handig. Tot zover. Zo. <laughs> we gaan luisteren naar Marianne Rosenberg met... Is Win We Doe. Do. Dat was dus Ishbin Widou van Marianne Rosenberg. En als het goed is, heb ik nu aan de telefoon Talisa Harjono. Ja, hallo. Spre spreek ik het goed uit? Je spreekt het goed uit. <laughs> Mooi zo. Hey, welkom Talisa in onze uitzending van Rainbow Radio Zandvoort. Heel fijn Dankjewel. dat je hier mee kon werken. Uh, onze eerste vraag is altijd, wie ben jij en hoe ben jij verbonden aan de LHBTI-community? Ja, wie ben ik? Uh, ik ben Talisa Arjono en ik ben een van de cartrackers van het voortzetten van Café Sarrein. Nee. En dit is dan denk ik ook wel hoe ik uh, ben verbonden met de community. Ik bedoel, ik ben zelf een queer vrouw uh, en ik wil me hier dan ook met alles voor inzetten voor de community. Um, maar ik ben ook met twee anderen die het uh, met wie ik het samen doe, en dat zijn Sebastiaan Kersten en Terre Marine En met de drie zijn we eigenlijk constant inzetten om uh, een heel belangrijke plek. Uh, te beschermen. Ja, dat uh, doen jullie goed. Um, ik heb, uh, uh, ja, wij hebben je gevraagd hè, voor dit interview. Mm -hmm. uh, ja. Omdat jullie inderdaad Café Sarijn dus uh, willen redden van commerciële overname. Dus ja. Uh, ja, als eerste, wat is Café Sarijn voor de mensen die het niet kennen? Ja, Café Sarijn is nou, in mijn optiek een van de belangrijkste queerplekken van de stad Amsterdam. Uh, maar het is ook het oudste vrouwencafé van Nederland... Want zo begon het ook in 1978 was de plek enkel voor vrouwen. Mm -hmm. um, dat was eigenlijk een direct resultaat vanuit de tweede feministische golf, Omdat je als vrouw ja, nog steeds gewoon absurd genoeg niet gewoon rustig een biertje aan de bar kon drinken. Yeah. Um, dus toen heeft een groep feministische vrouwen is dit café begonnen. En dat is eigenlijk een beetje uitgegroeid tot een lesbisch café. Um, waar echt mannen... Toen er tijd helemaal niet naar binnen komen. De, de roddel gaat zelfs dat mannelijke honden niet binnen konden komen. Um, dat blijkt niet waar te zijn. Maar 25 jaar geleden is het deurbeleid veranderd en is het opengegaan naar iedereen die queer-minded is. Dus nu kan je als trans, als uh, non-binary, als man. Uh, iedereen kan naar binnenkomen. Als je maar ally je bent, bent hè? ook. Precies, ja, precies, ally of zelf queer en met respect omgaat. Ja. Met, uh, iedereen die er is. Ja, precies. En dat is ook mooi. Want dat is together. Hè? Zoals, Zeker. Uh, opnieuw, daar, dat is echt de kernwaarde van het café. Heel mooi. Heel mooi. En met respect. Ja, prachtig. Um, nou, we willen geen commerciële overname. En uh, waarom willen we geen commerciële overname? Ik, ja, bijna alles is natuurlijk commercieel. Hè? En het is voor ons echt een heel eigenlijk een politiek motief... om het op deze manier te doen. Um, we worden daardoor... Een stichting, ja, we worden een stichting en daardoor mag je geen een stichting heeft geen winstoogmerk en we zijn natuurlijk een café dus we maken wel winst mm -hmm. maar die winst gaat dan niet naar ons toe of naar één persoon of een groep mensen we kiezen ervoor om met die winst het ja, eigenlijk terug te stoppen in de community dus door het bijvoorbeeld terug te geven aan uh, queer projecten of aan vrouwenrechtenorganisaties ja. om zo eigenlijk het café een, ja, een bredere rol te laten spelen in de community en daardoor ja, ...andere mensen ook te kunnen helpen. Ja, dat is mooi. Ja. Dat is, uh, denk ik, uh, een, een heel mooi uitgangspunt. Maar je ziet het ook, hè? want ik bedoel de stad en sowieso de hele wereld... ...is gewoon heel erg aan het ja, vercommercialiseren... ...waardoor drankjes voor sommige mensen gewoon onbetaalbaar worden. En dat is voor ons is het café moet op alle vlak inclusief zijn. Ja. Mensen met een kleine portemonnee, mensen met een grote portemonnee... ...iedereen moet welkom zijn en er gewoon een drankje kunnen... En we denken dat als, we, ja, als je om je heen kijkt naar de, in de stad, het Hoommonument, de Trut, al deze plekken die, voor, die het langst bestaan, dat zijn allemaal stichtingen. Dus het is ja. ook echt het uh, ja, verduurzamen van, van, van de vorm en voor, voor, ja, het beschermen voor de toekomst. Dat is echt de. Uh, ja, en als je vanuit commerciële, uh, oogpunt gaat, uh, gaat, dit soort dingen gaat doen, dan wil je meer uh, geld en dus uh, ga je ook waarschijnlijk losladen aan de waardes die, uh, die je voor jezelf had vastgesteld. Nou ja, dat schuilt er altijd in, natuurlijk hè. Ja. Want ik bedoel, nu is het uh, van Dia Roosmond, die runt het café nu al 25 jaar in haar eentje. Ja. Uh, en zij doet dat heel erg mooi en zij heeft zich altijd kunnen vasthouden aan de idealen. Ja. Maar je weet natuurlijk niet wat de wereld met zich meebrengt. En als er toch bepaalde nou ja, financiële druk komt, wat we zouden moeten doen. Dus hiermee beschermen we het café, maar ook onszelf van valkuilen die er eventueel kunnen komen. Ja, ja. En jullie zijn een crowdfunding gestart om het café over te kunnen nemen. Hoe staat het met deze actie? Ja, mega goed. Het is vandaag, zijn we precies een maand online. Ja. Um, en we, even kijken, we moeten 250.000 euro ophalen. Dat is echt wel een flink bedrag. Ja. Maar we zijn, ik, ik heb net even gekeken en we zitten nu op 144.975 euro. Zo. Dus echt al Mooi. ruim over de helft. Maar ja. we hebben dus ook nog wel wat te, te gaan. Ja. Maar het is, het is een waanzinnige tijd. Een hele bizarre tijd. Er zijn bijna kijk, 1200 donateurs. Dus je ziet dat het... Het wordt zo gedragen door de hele community. En dat is ook precies wat ons nou ja, wat voor ons bevestigt dat deze plek zo belangrijk is. Zeker. En die donateurs bestaan uit mensen die er elke dag komen, maar er bestaat ook uit mensen die er nog nooit geweest zijn. En dat, nou ja, dat laat gewoon zien dat het zo'n belangrijke plek is. Van, er komen verschillende generaties bij elkaar. Ja, absoluut. Versen, ja. Vanuit alle soorten, ja, gewoon vanuit alle lagen van de maatschappij. En het is zo belangrijk, denk ik, zeker in het huidige politieke klimaat, om fysiek bij elkaar te kunnen komen. Ja. En gewoon een gesprek aan de bar te kunnen voeren. En dat is zo mooi. In dit café heb je iemand die 18 is... die een gesprek voert met iemand die 80 is. En dat, ja, dat gebeurt gewoon niet zoveel meer. Dus nee, zeker. Is weinig, dus, zo weinig. Ja, het is erg leuk inderdaad. Ik kom mezelf ook regelmatig. Dus oh, ik weet... ik <laughs> <Ja. laughs> dus, weet. Het uh, niet ja. ja, ik, ik ken, uh, ik ken uh, de mensen die daar ook regelmatig komen. Dus uh, het is erg leuk om daar te zijn. Heel gezellig ja, altijd. Ja, dat is goed. Zij, jullie hebben een feest georganiseerd in Paradiso. Toen ik een kaartje ja. wilde kopen, was het er niet meer. Jullie nee. zijn uitverkocht. Oh, God, ja, ik zou je in de wachtrij zetten, maar dan sta je wel, denk ik, op plek 2000. Ja. Al. Dat schiet niet op. Nee. Dacht, we moeten naar de Arena, we moeten naar het Rigodoom. Ja. Ik denk het want, ook, ja, ik denk het ja, ook. Ja, Paradiso is echt te klein. Hier had stress over hoor, want ja. wij dachten: oh, hoe gaan we dit ooit? Dit gaat veel meer energie kosten dan dat het ons oplevert. Ja. Het was binnen no time uitverkocht. Geweldig, geweldig vind ik het. En ook ja. alle winst van, de, van die avond gaat naar de crowdfunding. Ja, precies. Maar ja, het is dus wel uitverkocht. Het dus is ik... uitverkocht, nou ja, maar dus gaan jullie winst doen. maken. Dat Toch? zeker, <laughs> je kan wel aan de deur nog gaan, uh, een kaartje proberen te krijgen. Oh, nou, dan ga ik even kijken of dat gaat lukken. Ik durf, ik durf niet te zeggen of, ik, uh, uh, of, gaat de, of, of het gaat lukken. <laughs> maar. De Wat zeg je? microfoon, staat niet aan In een slaapzak voor de deur. Ja, in, in een slaapzak voor de deur. Ja, precies, precies ja. <laughs> ja. <laughs> maar het uh, is wel een goede tip. Uh, mensen kunnen dus nog aan de deur proberen kaarten te krijgen. Ja, en, want dan geldt er one out, one uh, in. Oh, ja, precies, ja. En, um, nou ja, het, het, het, het laatste natuurlijk niet onbelangrijk. Hoe kunnen de luisteraars geld doneren? Want ja, die crowdfunding, er moet dus nog een, uh, ruim 100.000 uh, bijkomen. Dus, ja, uh, zeker. Laat het Laten we het van de daken schreeuwen. Vertel jij ja, eens hoe... Hoe, met, ja, <laughs> hoe kunnen dat mensen... geld doneren? Ja, dat kan het makkelijk via... Ja. Daar hebben we een nieuwe website gebouwd... en er staat uh, doneren. En daar hebben we je naam voor nodig... en dan uh, een bedrag. Ja. En dan uh, gaat dat rechtstreeks naar... Uh, de bankrekening van de stichting. En dan gaan we het... hopelijk halen met z'n allen. Nou, ik ga duimen en ik heb al gedoneerd. Oh, en jij ook, Ronald? Wel. Uh, nee, nee, ik was nog even druk met andere dingen bezig, maar ik ga er zeker een portie aan bijdragen. Nou kan je niet meer ondernemen. <laughs> het, het is in de eten geweest, dus ik ja. moet wel. Hè? Nee, ja, maar ja, doe precies. het graag, doe het graag, ja, Een super initiatief. Heel goed. Nou, heel erg bedankt, Anita, voor dit interview en ik wens je heel veel succes. Dank en je wel. Uh, nou ja, uh, goed bezig. Ik zag dat jullie op AT5 ook een documentair achter met uh, Dia inderdaad uh, ja, in de hoofdrol. Ja, leuk. Nou, dus voor mensen, luisteraars, geef gul aan Café Sarijn. En uh, ja, als je nog naar het feest wil, uh, ga voor de deur liggen. Kom voor de deur liggen. Het wordt <laughs> ja. wel gezellig. <laughs> Oké, okay, dankjewel. He. <laughs> he. Hey, fijne dag. Dankjewel, you. doei.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 We can go again As long as we're together Listen to some music Maybe just close Dat was Abba met Take a Chance on Me en uh, ja, dan moeten we nog wel even zeggen waarom nou specifiek dat nummer, want dat ja. was wel het verzoeknummer natuurlijk uh, uh, van uh, Talisa. Ja, uh, niet echt. Niet, niet. Nee, dit was gewoon hebben wij erbij bedacht. Want, oh, de, de, ik ah, had ah, geen antwoord ah, gekregen oh, op de vraag. Ah, oké, okay, dus, uh, daar was daar ja. was een tijd voor, want ze hebben het hartstikke druk, hè? Dat ja, even. het was echt. Ja. Uh, ja, ja, ze Take a, a Chance on Me werd in ieder geval in 1978 uitgebracht en dat was het jaar dat Sarijn ontstond. Was. Dus vandaar de, de relatie. Vandaar met, de relatie. Ja, ja. Maar Abba is altijd lekker. Daarom. Lekker, ja, ja. <laughs> ja. En dan hebben we nog een ander lekker nummer. Uh, uh, dat, is, uh, ja, dat ga ik niet verklappen natuurlijk, want nee. daar hebben we iemand voor die dat uh, voor ons gaat introduceren. En dat is uh, Sil Sluis, als het goed is. Ja, hallo. Hey, dag Sil. Hartstikke fijn hallo. dat jij uh, voor de uh, muziekrubriek Tunes of Color aan de lijn wilt komen. en ja. uh, je, je, ja, je bent voor ons bekend natuurlijk als, zeg maar, regenboogborrelbezoeker. Onder andere. Onder andere. Onder en, andere uh, ja. en, en wat ben je ook nog een beetje meer? Uh, ik ben ook wel partner van Anja. Ja, hartstikke gezellig. Nou, wat ontzettend leuk om ook jou in deze rubriek uh, te ontvangen. Um, je hebt voor een nummer gekozen en we zijn natuurlijk uh, eerst even nieuwsgierig naar wat dat is. Maar liever nog, waarom heb je dit nummer gekozen? Dus nog even zonder te verklappen, waarom nee, heb je voor dit nummer gekozen? En dan gaan we straks vragen, en wat is het dan? Nou, dat is eigenlijk het nummer uh, van de Pride Wall Parade. En die liepen toen voor het eerst met Anja in 2022. En dan was het nummer hartstikke bekend en die draaiden we een is jaar. Krachtig nummer, dat wordt ons nummer. Ah, dus uh, voor, de, voor de luisteraar, die kan nu een beetje een soort raadseltje doen. Hè, van, dat is dus de Pride geweest. Uh, uh, dus je moest bij Pride in the moesten geweest zijn tijdens die parade 2022. En dat ja. is jullie nummer geworden. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, ik zeg: gooi hem er maar in. Waar gaan we naar luisteren, Sil? Naar Multicolors. Hartstikke fijn. Dankjewel voor deze uh, uh, ja, uh, inzending. En uh, we wensen je een lekkere Tweede Paasdag. Ja, dankjewel. Jullie ook. Okay. Tot straks. Bye Doei. Free Running out of luck On his knees First time I can Locked them in a pack All this slide En dat was uh, allereerst de Nox met Slow Song. Slow, yeah, song. slow, song. Ja, slow song. En uh, ja. daarna Katie Elder. en het first time he kissed a boy. Ja, precies. Lekker ja. nummer, al vaker gedraaid inderdaad. Dus, ja, ja, ja. ja, precies. Uh, we gaan door met het uh, tweede interview in deze uitzending. En als het goed is, hebben we aan de telefoon Mark Bergsma. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hey. Hier ben ik. Goeie, goedemiddag, Mark. Uh, Fijn je ja, uh, in, de, in de uitzending te hebben. Um, uh, we starten Traditie altijd met de vraag... wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven... en op welke wijze voel jij je verbonden met de regenboogcommunity? Ja. Uh, ja, ik ben Mark Bergsme. Ik ben 33 jaar. Ik woon in Amsterdam. Uh, ik ben historicus. Ik heb mijn eigen uh, bedrijf. Dat heet Van Gisteren. Volgens mij komen we daar ook nog wel over te spreken. Maar wij maken uh, geschiedenis toegankelijk voor een groot publiek uh, op allerlei manieren. Aan de hand van exposities, uh, events, uh, we schrijven we boeken en we maken ook podcasts. Ja, en in het uh, kader daarvan uh, hebben we nou, ook heb dit interview ook, natuurlijk ja. ook. Hè? <laughs> ja, want je bent uh, ja. zeg maar de, de podcastmaker uh, Roze Reuze. Ja, en, uh, nou, klopt. dat is uh, sowieso een lekkere alliteratie, roze reuzen. En, roze en, uh, reuzen, ja, klinkt ja precies, goed, klinkt goed, inderdaad. Het maakt ja. me gelijk nieuwsgierig welke reuzen zijn dat dan en zo. Kun je ons ja. kort vertellen wat de podcast inhoudt? Ja, zeker. Uh, de podcast uh, bestaat uit vijf afleveringen. En elke aflevering heeft dus een, uh, nou, zogenaamde roze reus. En dat is een, uh, een queer-icoon uit de Nederlandse uh, queer-geschiedenis. Uh, die wij, die ik, uh, per aflevering interview. En dan eigenlijk met het idee, uh, dus elke roze reus heeft zijn eigen aflevering. En dan met het idee, hoe is diegene roze reus geworden? En het gaat vaak over, uh, nou ja, soms zijn ze ook echt niet bekend bij het grote publiek. Sommigen wel, maar allemaal hebben een bepaald verleden in activisme of politiek of wat dan ook. En ik wil in die aflevering eigenlijk ontrafelen van, ja, hoe zijn ze daar gekomen? Dus ook terug naar het begin vanuit hun jeugd. En ja, dat levert hele mooie gesprekken op, omdat je soms ook niet verwacht, uh, je hebt een beeld van een activist en daar zit dan een heel ander verhaal achter. Ja. En we gaan ook naar het heden uh, toe, praten we uh, dus ook over de actualiteit van hoe kijken zij daarna naar de problematiek, maar ook de mooie dingen. Ja. ja, we gaan het straks even hebben over wie die roze reuzen dan zijn. En je zei zelf al, hè, sommige zijn bekend en andere zijn iets minder bekend. Dat is inderdaad ja. heel, heel erg leuk. En dan toch ja. leuk, waarom is dat dan een roze reus? Maar allereerst, ja. hoe is het idee voor die podcast ontstaan? En hoe is dat proces tot, uh, tot standkoming uh, eigenlijk gegaan? Ja, het, uh, het is een samenwerking dus tussen uh, ILIA LGBT iHeritage, dat is het grootste queerarchief van Europa, en dat zit in Amsterdam... Ze hebben een prachtige collectie uh, op dit gebied. En Wink, het, uh, het uh, Queer Magazine, het grootste van Nederland en dus van gisteren, waar ik uh, als historicus onderdeel van uitmaak. En ja, wij waren heel erg bezig met uh, die overdracht eigenlijk van die geschiedenis, van hoe kunnen we dat nu doen, uh, op een goede manier waar Julia altijd al mee bezig is. En ik natuurlijk ook. En Wink wilde vorig jaar heel graag een nieuwe rubriek beginnen. En dat hebben ze toen Roze Reuzen genoemd. En dat komt voort uit een platform wat ik samen met jullie heb gecreëerd... om het archief te ontsluiten, om allemaal verhalen rondom archiefstukken te schrijven. En zij zeiden, kunnen we dat ook vertalen naar een rubriek? Uh, dat is roze reuze geworden, vorig jaar april is dat begonnen. En toen eind dit jaar toen dachten we, misschien kunnen we hier meer mee doen... misschien kunnen we nog op andere manieren het publiek bereiken. En toen zijn we begonnen met het idee van een podcast... dus dat we echt de mensen zelf aan het woord laten... En het is ook een expositie geworden die ja. nu in Amsterdam bij Ilia staat. Ja, en uh, Ilia is voor, uh, voor de luisteraars die het uh, nog onvoldoende kenden, uh, ja. gevestigd in de OBA. In Amsterdam. Hè? Ja, aan de in, de in de OBA, aan de Oosterdokskade. Ja, ja, nou daar komt hij dan. Ja. Wie zijn die roze reuzen en wat maakt zeg maar jullie keuze voor deze reuzen? Ja, ja de roze reuzen zijn, uh, dat is Maaike Meyer. Zij is... Uh, Maaike, ik zou ze eerst even noemen. Maaike Meijer, uh, Twitjoa, uh, Lionel Jokou, Corine van Dunn en Marty van Kerkhoff. En Maaike, uh, de eerste, is een van de oprichters van Paar September. De lesbische uh, radicaal actie, actiegroep uit de jaren zeventig. Die hun lesbische identiteit heel erg uh, uh, nou, naar voren wilde brengen in een tijd dat dat niet gewoon was. Waar heteroseksualiteit seksualiteit de norm was. En waar ook binnen de feministische beweging niet veel ruimte was. Dus nou, daar heeft ze echt hele belangrijke dingen voor gedaan. Uh, Twee is van de Zwarte Migranten Vluchtelingen Vrouwenbeweging. Dat is een feministische beweging van vrouwen van kleur uit de jaren tachtig. Waar zij uh, een, een aantal functies heeft vervuld binnen organisaties om uh, vrouwen, meer, uh, vrouwen van kleur meer e economische zelfstandigheid te verlenen. Zij is ook de eerste vrouwelijke uh, directeur geweest van het ministerie van Arbeid in Suriname. Dus zij heeft een heel rijk verhaal ook. Mm. Corine van Dun is uh, een transpionier. Zij is uh, onder andere voorzitter geweest van Transgender Netwerk Nederland. Maar heeft ook uh, in de jaren negentig haar uh, transitie in beeld gebracht uh, via de media. Dus dat was heel pionierend voor die tijd, begin jaren negentig, eind jaren tachtig. Martje van Kerkhoff is oprichter van Roy Flikkers, een anarchistische groep uit Nijmegen, die in de jaren zeventig uh, opkwam voor meer zelfbewuste uh, uh, uh, homo-man uh, ook voornamelijk. Ja. En Lionel Djoku is uh, oprichter van Suho. En dat is de eerste Surinaamse groep uh, voor homo-mannen. En later is daar ook voor uh, Surinaamse uh, lesbische vrouwen een groep gekomen. Ja. Dus ze staan allemaal aan de oorsprong van uh, pionierende initiatieven, eigenlijk. Ja. ja, prachtig. En daar is dan de roze Reus ook mee verklaard. Dat de pioniers zijn op, uh, op het gebied ja. van emancipatie van de, zeg ja. maar de roze geschiedenis. Uh, ja. ja, dat klopt. En ook. Dat zij natuurlijk, uh, zij hebben allemaal een zoektocht gedaan naar wie ze zijn en zijn op die manier ook daar gekomen. En dat vind ik heel mooi om dat ook in beeld te brengen. Ja. En daarom hebben ze ook gekozen. Ja, ja, en zeer interessant ook inderdaad om, om te luisteren naar, naar de verhalen. Uh, mm -hmm. de, de, de podcast duurt ongeveer een uurtje, ja, uh, dus dan heb je lekker even de tijd om goed de diepte in te gaan. Ja, en, uh, ja, het zijn, uh, ja. zijn mooie, verrassende verhalen. En een, een, een leuk palet van, uh, van zeg, mensen ja. die, uh, die zeker ja. gekend moeten worden. De ja. Um, ja. vraag is, die, die podcast heeft nu vijf afleveringen. Ja. Um, is, is de podcast een, een groeidocument? Of, of uh, komen er nog reuzen bij? Of uh, is dit het? Of... Nee, het, het idee is wel dat het een groeidocument wordt. Ik vind dat ook een heel mooi woord. <laughs> um, uh, maar we zijn begonnen eigenlijk een beetje... dus wat ik net vertelde van... oh, wat kunnen we doen? We doen een podcast. Het ging niet op de Bonnefoy... maar wel een beetje van... nou, we doen het gewoon. We gaan kijken hoe het loopt. Nou, het, het wordt uh, goed ontvangen... en uh, we willen het ook graag laten groeien... omdat je eigenlijk op die manier ook echt een document aanlevert... of een, eigenlijk zelf weer een archief aanlevert... omdat we heel graag met de podcast ook... we willen daar de verhalen van die pioniers nog vangen... nu ze er nog zijn... En we willen die geschiedenis natuurlijk meer naar buiten brengen. En dat kun je alleen maar doen door ook steeds meer verhalen toe te voegen. Uh, om nog meer te laten zien van... Oh, er zijn zoveel verhalen en we kennen dit niet uh, in de mainstream. Uh, geschiedenis ook niet. Precies, dit is echt een yeah. onderdeel daarvan. Yeah. Dus dat willen we heel graag. Maar dat is ook, we moeten gewoon praktisch kijken of dat ook lukt. Het, het vergt veel research. en uh, we, we willen sowieso door, maar waarschijnlijk gaan we... Uh, volgend jaar weer verder. Okay. Aan het einde van dit jaar met de voorbereiding weer verder. Ja. Kunnen luisteraars suggesties doen voor, uh, voor Reuzen, of uh, anderzijds reageren op die podcast? Nou, ze mogen me altijd mailen als, als ze denken, oh ik ken iemand, of ik, ik heb goede verhalen. Het is wel zo dat we met een, met een uh, verschillende, vanuit de samenwerkingspartners met verschillende mensen werken als een soort klankbord. Dus iedereen brengt in, en ja, deze vijf hebben we eigenlijk ook bepaald, dat was eigenlijk een lijst van twintig, en dat hebben we teruggebracht tot vijf. ...omdat we heel erg gekeken van oké, okay, we willen echt hele andere verhalen. Uh, dat je echt een, een, een palet krijgt. Ja. Dus ja, daar gaan wij nog wel over. Maar het is altijd fijn als mensen tips hebben of, of verhalen willen aan uh, inbrengen. Ja, of mensen. ja mooi, mooi initiatief. Uh, we, we komen al een beetje zeg maar, aan het einde van het interview. Dus ik wil je toch ja. nog even wat vragen stellen. Uh, allereerst, waar is de podcast te vinden? Ja, je kan, te, kan de podcast luisteren op alle bekende podcastkanalen, dus Spotify, Apple Music, eh, noem maar op. Maar je kan ook even naar de website van Wink, tijdschrift. Zij hebben een hele mooie pagina je roze reuze Wink intypt, gewoon bij Google kom je daar meteen op. En daar staan ze allemaal achter elkaar met ook nog context eh, rondom de aflevering. En ja, ja. Nou, voor de rest ben je, eh, zeg maar, eh, eh, zoals je zelf zei, eh, met, eigenaar van een eigen bedrijf van gisteren. Ja. Ja, uh, waaronder uh, zeg maar onder andere aandacht is voor de F-Site. Kun je heel ja. kort nog even vertellen waar dat, dat, dat over gaat? Ja, F-Site is, uh, is ons eigen initiatief. Dat is een platform voor meer vrouwen in het geschiedenisonderwijs. Dat hebben we in 2018 opgericht. Uh, om ook de vrouwen meer zichtbaar dus te maken. Uh, grappig genoeg als mensen daar meer van willen weten, mijn collega is nu, as we speak, op radio 1 daarover aan het vertellen. Oh, okay. Dus uh, daar kunnen ze ook nog weer uh, naartoe schakelen. Maar dat is uh, dus voor echt specifiek voor vrouwgeschiedenis, uh, het onderwijs. Ja. En hebben we ook uitgebouwd naar, uh, we doen ook avonden hier in Amsterdam in de Rode Hoed. En hebben daar ook educatie, daar zitten ze allemaal educatiemateriaal bij. Uh, ook en dat is, allemaal, dat is allemaal te vinden op de website van gisteren. Het nou. Ja, van ja, gisteren inderdaad. Mark, dankjewel voor dit, uh, voor dit interview. We gaan uh, luisteren naar je verzoeknummer. Uh, misschien vind je ja, het okay. leuk om dat zelf even aan te kondigen. Ja, het is uh, een nummer van Nora Jones. En het heet uh, If you want the rainbow, you must have the rain. En ik vond dat heel toepasselijk. Dat dat ook uh, uh, voortkomt uit alle mooie verhalen van de podcast. Dankjewel uh, Mark voor dit interview. En, uh, ja, jullie dag. heel erg bedankt ook. Graag gedaan. Dag, tot tot. Dag. Doeg. Doeg. What does it matter if rain comes your way and raindrops patter all day? The rain descending should not make you blue. The happy ending is waiting for you. Take your share of trouble. Face it and don't complain If you want the rainbow You must have the rain Happiness comes double After a little pain If you want Must have the rain What if your love affair Should break up As they sometimes will When you kiss and make up Oh, oh boy, what a thrill Sadness ends in gladness Showers are not in vain If you want the rainbow You must have the rain Take your share of trouble Face it and don't complain If you want Jones met If you want the rainbow you must have the rain. En natuurlijk ook zon. Ja, zon. Anders gaat het niet. het is wel nee, die combinatie nee. van de twee. Nee? Dus, uh, <laughs> maar de zon willen we wel, maar de regen meestal niet. Daar heb ik nog wel een mooi spreukje <laughs> over. Die heb ik ergens al heel vaak gehoord en die heb ik sindsdien altijd onthouden. Everyone wants happiness. No one wants pain. But you can't have a rainbow without a little rain. Ah, ja, dat is wel ja. een hele mooie. Ja. En, en uh, dat allemaal uh, als verzoeknummer van uh, Mark Bersma. De podcastmaker uh, in samenwerking met verschillende partijen. Onder andere Wink en uh, Ilia Dok. Uh, de podcast Roze Reuzen over te vinden op de streaming voor uh, ja, podcast. Ja, ja. Uh, we zijn er bijna doorheen. Uh, <lacht> we gaan zo luisteren met het, uh, naar het nummer. Max, uh, nee, naar het nummer. It Love, Tainted Love ja. dat we natuurlijk allemaal kennen van Soft Cell, uh, maar dan wel in een lekkere bewerking van uh, Max Rabe en Palace Orchestra, ja. 1986 geformeerd, en die probeert altijd de sfeer van de jaren 20, 30 zeg oh, uit het Berlijn ja. terug te halen. Ja. Dat, dat zwoel is Berlijn. Ja. Dus, uh, daar komt hij. en uh, we zien, uh, nee, we ja, horen, we horen. We, Nou, jullie horen <laughs> ons, zeg maar, straks in de tweede uur. Tot straks. Precies, tot straks. Run away, I've got to get away from the pain you drive, into the heart of me, the love we shall, seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night.